mensen. Ik heb hem naar boven gezet. Terug in Jeruzalem. Ja, het is waar. Het is, uh, daar kijken al heel wat mensen naar uit. Ook Abraham, hè, die keek uit naar de stad. Maar niet naar het Aard-Jeruzalem, want het Aard-Jeruzalem is onder slavernij. Hè? Maar hij keek dus uit naar de stad die, waarvan hè, God de bouwmeester was. De stad met fundamenten. Maar goed, als we over het Aard-Jeruzalem praten. Israël heeft er echt een zootje van gemaakt. Wist u dat? Want ze zijn uiteindelijk terechtgekomen in. En waar leven wij? Ergwaar. waar, maar we zijn eruit getrokken. Hè? Wij zijn eruit getrokken. Hè? We hebben de streken van Babel achter ons gelaten. Het toppunt van Babylonischap is uh, Rooms katholicisme. Wat zegt u? Zijn die katholiek, je hebt gelijk. Dat vind ik wel fijn dat je er zit. Want weet je wat katholiek betekent? Dan kan ik het gelijk uitleggen natuurlijk. Algemeen. Nou. Maar goed, Rome heeft een hoop dwaasheid in de, in de geloofsleer gebracht. En er zijn dus vele mensen zijn daarin getuind. En dat is het, gewoon. het is pure misleiding. Ja, en we zullen nooit kwaad spreken van mensen. Maar het systeem is gewoon duivels. Het is een antichristelijk systeem. Er is zelfs zo, als we dadelijk in de profetieën gaan beginnen... in het laatste kwartaal van dit jaar... over Daniel en de openbaringen gaan we dan met elkaar spreken. Er komt een speciale broer voor die dat gaat doen. Dus je zien tot het eigenlijk de hoer is. Maar ook degenen die dus uit Rome uitgaan... wij noemen dat de protestanten... zijn eigenlijk de dochters ervan. Vindt u dat vreemd? Het is niet om ze lelijk te benaderen of te bejegenen. Maar Rome heeft uiteindelijk eigenlijk toch de zondag ingevoerd... als het systeem... Hè? teken van het beest. Terwijl het Sabbat het teken is van ja, bij onze God. Maar wij zijn dus met onze hele reforma hervorming en reformatie gewoon de dochters van Babylon. Het is gewoon één groot Babylon. Het is ene grote misleiding. Nou, we zijn gelukkig met elkaar teruggekomen op een weg waarmee we zeggen we willen nog maar één ding doen. Wat zegt de Heer? Wat geschreven is, dat is recht. Ook al moet je helemaal om met je hele systeem. Want allemaal hebben we dat moeten meemaken in ons leven. Toch hebben we gezegd. Ja, nou vier ik toch al veertig jaar zondag. Nou, schrik niet. Weet u hoe lang het voor mij geduurd heeft voordat ik van de zondag overging naar de sabbat? Ik kreeg s'avonds om half tien een boekje in mijn handen van een uh, zevende dagsadventist En ik mocht die man niet meer, want je had me zitten vertellen tot er uh, een beest zou komen, die zou wet en profeten. Ja, en het zou hem nog gegeven worden. En ik zeg tegen die advertist, nou en, de wet is toch weg, of niet? En toen dacht hij, oh, je moet ook opletten met die man. En hij zei, nou, ik heb een boekje voor je. Moet je maar lezen. En ik ging s'avonds om half tien, tien uur ging ik lezen. Mijn vrouw lag naast mijn bed en ik het boekje lezen. En om twee uur maak ik ze wakker. Ik zeg, Sabbat is op zaterdagang. Maak je me daarvoor wakker. Ik zeg, we gaan Sabbat vieren. Dus zo snel kan het. Dus als je nog heel lang loopt de topper, dat je zegt, nou, ik moet er wel eerst helemaal overtuigd zijn. Ja, zeg, kijk, die stap moet je gewoon nemen. Wat het je ook kost, kost het je. Maar dat is gewoon de weg van de heer. Daar zijn we constant mee bezig. Vandaag gaan we een stukje laten zien van Israël. Die hebben er echt een zootje van gemaakt. Net zo erg als Rome en Aivormus en alles bij elkaar. Ondanks alle goede bedoelingen waren ze gewoon dwalende. Maar Israël had er echt een puinhoop van gemaakt. En de Heere God heeft gezegd, ik wil jullie niet meer op mijn land hebben. En hij heeft de hele zwik eruit gegooid. Dat was eerst het tien stammenrijk. Assyrië, zijn nooit meer teruggekomen. Niet één meer. En daarna Judah en Benjamin. En die zijn na 70 jaar teruggekomen. Nou, in die periode ga ik een paar dingen naar voren toe halen. Een stukje uit Jeremia, want die preekt en die profiteert vanuit Jeruzalem, terwijl zij allemaal nog in Babel zitten. En uh, een ander stukje van Ezra, die natuurlijk ook weer met die mannen teruggaan naar Jeruzalem toe. Die twee laten we dadelijk een paar woorden spreken. En het is gewoon heerlijk als je het hoort. Betrekt het op je eigen leven. Want dat moet je altijd doen. Als je de Bijbel leest, moet je eerst de sits in mijn leven bepalen. Weet u wat dat is? Wat staat er geschreven? In welke tijd staat het geschreven? En hoe kan ik het pakken en naar Abbasidan brengen? Tja, dan zitten we in dezelfde positie. En dan moeten we in dezelfde wijze moeten we handelen. Want God is niet veranderd. Dat geldt ook voor de dingen die we vanavond gaan lezen. Daar staat gewoon terug in Jeruzalem. Maar dat heeft wel 70 jaar Babel, terwijl ze vrij konden leven in Babel. Ze werden niet vervolgd hoor. Maar de profeet had dat al gezegd. Wees gehoorzaam, verwekt kinderen, gaat trouwen. Ik zal niks verraaien van tevoren, moet u je luisteren. Jeremia die zegt, als dat volk is weggestuurd naar Babel... en er nog allerlei valse profeten rondlopen... want er zijn altijd profeten die heil verkondigen, wist je dat? Hoe noemen ze die profeten? Of wolven in schaapskleren. Maar die wolven die hebben zo'n dikke schaapsvacht... je kan het bijna niet zien tot wolven zijn. Je moet dus die schaapsvacht opentrekken, trekken... weer dat grote lelijke oog zien... en die bek met die tanden eronder. Dan staat hij gewoon te mekkeren. Eh, snap je? Maar zo dicht zit hij in zijn vacht. Je herkent die wolf bijna niet. Dat is met Israël zo gegaan. Maar Israël had dus profeten... Die liepen dus te mekkeren, alsof het hedders waren, maar het waren wolven in schaapskleren. Dus wees alert over wat er staat. Onze hele traditionele kerk zit stampend vol met dergelijke profeten. Want ze verkondigen de zondag. Ze zijn gewoon misleid. We nemen ze niet kwalijk, maar we moeten wel tegen ze spreken als we ze ontmoeten. Dat is niet om ze af te wijzen, om, om daarop te verketteren. Maar je moet de waarheid kennen om de leugen te zien. En dan hoort er heel wat gemekkerd in christelijk land. Maar het is echt gemekker, Want het zijn niet de woorden van Jaweh. Het zijn dus profeten die dus niet meer weten wat ze zeggen. Ik heb gehoord wat de profeten zeggen. Die in de naam. Die in mijn naam. Die in mijn naam. Vals profeteren. Wat is ook weer de naam van God? Ja, ze zeggen gewoon dat wat ja, wat je gezegd hebt, dat hebt hij niet gezegd. Hij zegt, er zijn heel wat profeten die zeggen en in mijn naam vals profeteren. Ik heb gedroomd, ik heb gedroomd. Als je uit Evangelisch Nederland komt of uit Pinksteren, hoe vaak hebben niet mensen gedroomd? Echt waar. Maar ze hebben nog nooit gedroomd tot de Sabbat de dag van God is. En zijn teken is, ze hebben allerlei dromen en als ze gaan profeteren. Ze zeggen ze: Mijn zoon, mijn zoon, mijn dochter, mijn dochter. Zo spreekt de Heer. Het zal u goed gaan in uw leven. Er komt voorspoed voor u. Dat heb ik u beloofd. En die mensen zeggen: Oh, wat klinkt dat goed? Zeg, wat klinkt dat goed? Wat is God goed voor mij? Maar ze worden bedrogen vanaf de tot aan de voetzolen. En dan ben ik echt niet aan het ijdelspreken. Want het zijn buiksprekers geworden. Die spreken uit hun gevoelens. Je kan eigenlijk in je eigen ziel gevoelens opwekken voor de man of de vrouw, de broeder of de zuster, om er een goed woord over te spreken. En dat is prettig als mensen fijne woorden spreken, maar ze houden ze allemaal binnen de club. van was tongetaal, biddes en alles wat er maar mee rondloopt. Of ze houden van he, al die oudvaders die met hun leerstellingen zijn gekomen. Met alle respect ervoor, maar ze dwalen. Lieve mensen, ik heb gehoord wat de profeten zeggen. Die in mijn naam vals profiteren. Ik heb gedroomd, ik heb gedroomd. Luister wat ik gedroomd heb. Nou zegt hij, tot hoe lang? Vraagteken. Is er iets in het hart van de profeten die leugen profeteren en profeten zijn van de bedriegerijen van hun hart? Durft u nog te profeteren en te zeggen, zo spreekt de Heer? Als je het niet in je Bijbel kunt opslaan, dan zeg kijk, zo spreekt de Heer. Ik zou geen woorden verspreken. Geen woord. En er zijn de velen die doen dat zondag aan zondag. En dan zeggen de mensen, de Heer die hebt zo mooi gesproken. En ik zeg gewoon, zijn leugenprofeten. Want ze zeggen, vrede, vrede, geen gevaar. De Heer gaat spoedig komen. Echt waar, halleluja, prijs de Heer. Maar ze verkondigen niet wat Yahweh verkondigt. Daarom is het niet anders mogelijk als dat u bent anders als de traditionele christen. Als je het nog niet bent, moet je zeggen, hé, hey, wat moet er aan mij veranderen? Als je nog niet genoeg ruzie om je heen krijgt vanwege de woorden van de Heer die je spreekt, dan moet je denken, zou het wel goed gaan met me? Je moet gewoon zeggen wat de Heer zegt en dat moet je heel liefdevol zeggen. Ook al denken ze dat jij de wolk bent, maar dan spreken toch woorden van de schaap. Ja. Die leugen profiteren en profeten zijn van de bedriegerij van hun hart. Die erop bedacht zijn mijn volk, mijn naam te doen vergeten. Wie spreekt er nog over Yahweh. En over Yeshua. Door hun dromen. Die zij al kan vertellen. Evenals hun vader mijn naam. Hebben vergeten door de. Baal. Wist je dat Baal vierders ook zonder vierders waren? Alles wat God verbiedt. En wat er, Baal doet alles andersom. Als je zegt ga niet naar de wilde vrouwen. zegt Baal dat is hartstikke leuk om te doen. Echt waar. Alles draait hij om. Daarom is Baal betekent ook wel Heer, maar het is niet onze Heer. Dit soort zaken, lieve mensen, dan kan je wel zeggen, ja maar dat was Jeremia. Maar echt waar, Jeremia is een profeet van God. De woorden die Jeremia spreekt zijn gewoon voor vandaag. We hebben nauwelijks profeten nodig. Als er hier een profeet binnenkomt, dan zal die binnen moeten komen om ons de weg te wijzen naar Torah en profeten. Als we daarvan afwijken, dan mag de eerste profeet opstaan en hier komen staan. Maar als ze gaan profiteren over iets wat dus niet in de profeten en in Mozes staat... dan zal die moeten blijven zitten om wat te leren van ons. Je moet ervan overtuigd raken dat wat we met elkaar gaan beleiden en beleiden... tot het recht uit de waarheid is. En anders moet je zeggen, Willem, daar zit het net fout. En zeg Kom op, waar zit het? Zeg, je hebt gelijk, dan sturen we dat koersje bij. Maar je moet erop geaast zijn om het woord te spreken zoals het staat... Ook al zeggen broeders, zussen, christenen, zo lief als ze zijn tot het anders is. Jij blijft gewoon hartstikke lief, maar je zegt het is anders. Ze gaan kwaad van je spreken, maar je moet zeggen het staat er anders. Kijk, maar dat willen ze niet horen. Je moet echt alert wezen met wat er gebeurt. Maar ze willen je dus de naam laten vergeten door de baal. De profeet die een droom heeft, vertellen een... Ja, natuurlijk, ik heb al gedroomd. Ze komen het vertellen. Maar die mijn woord heeft, spreken mijn woord naar waarheid. Dat betekent Tora Torah open doen. We hebben het woord van de Heer en we spreken het woord van de Heer. Als iemand al uit zijn geest een woord van de Heer spreekt. Wanneer is het waarheid? Als wij onze Bijbel kunnen opendoen en dat naast het woord van die broeder kunnen leggen. zeggen ze, heb prachtig gesproken zoals Jaweh." Dus we zullen onze broeder en zuster moeten toetsen in wat hij zegt. Vindt u dat vervelend om te toetsen? Echt niet waar, we gaan hem niet veroordelen. We zeggen hooguit, de Heer heeft iets anders te zeggen hoor. Zegt hij, oh ik ben blij dat je het zegt, die fout maak ik niet meer. Je moet elkaar opvoeden daarin. Het is zo leuk als je dit leest, want zegt hij, die profeet die een droom heeft, die vertelt een droom. Maar die mijn woord heeft, spreekt mijn woord. Wat heeft stro met koren te maken? Wat heeft nou een droom met het woord van God te maken? Mag ik het zo zeggen? Dat zijn synoniemen luidt het woord van niet de eerste, de beste. Dus wat je uit dromen en uit je buik naar boven brengt... dat blijft dromen en dat blijft stro. Of je moet het kunnen toetsen aan Torah en profeten. Want dan is het mijn woord en dan moet je mijn woord spreken in waarheid... want dat is het koren. Maar je kan het niet andersom doen. Is niet mijn woord, en dan moet je goed opletten... Zijn de woorden van, ja, we de woorden, mijn lieve schatjes, lieve kinderen, gaat het goed met jullie? Want wanneer gaat de profeet nou spreken? Als hij de foute weg op gaat, Dan wordt hij zelfs heftig. En dan zegt hij, man doet niet zo heftig. En dan blijft hij doorgaan met heftig. En wat doen ze dan in Israël met zijn man? Ja, dan zoeken ze gelijk naar een steen en is steen. Dan gooien ze hem dood. Nou, doet het nou wat minder heftig, dan kan je het leven behouden. Maar zeg wat de Heer zegt. Is niet mijn woord als een vuur, luidt het woord van Yahweh... of als een hamer die een steenrots vermorzelt? Kun je het je voorstellen? Dus als u een woord spreekt tegen iemand van zo spreekt de Heer... hoe komt het over bij je broeder Christen en in de wereld? Echt waar, als een vuur. Want die stoppels die in hem zitten... van die woorden die niks waard zijn... alles wat het pausdom heeft geleerd is leugen... Ik zou niet weten wat één woord waarheid is... en als het nog op de waarheid lijkt... dan twijfel ik er nog aan omdat de paus het zegt. He? Maar het woord van Jahwe is als een vuur... wat al die dorre rommel verbrandt... en het is als een hamer die die steenrots vergruizelt. Zo moet je ook de Torah gaan lezen. Ik weet niet of je er ooit mee begonnen bent... maar doe nou de Torah's open, de eerste vijf boeken van Mozes... en neem een besluit wat ik lees van Mozes... Dat wordt mijn weg. Dan doe je precies wat Yeshua wil. Want hij is de Torah. Yeshua is de vleesgeworden woord van God. Hij is dus het vleesgeworden Torah. Wij moeten allemaal vleesgeworden Torah'tjes worden. Want wat de Heer gezegd heeft, dat doen wij. Dat ze zeggen, je bent wel eens in de manuel geweest. Dan doen ze precies wat de wet zegt. Die zijn pas zeggen: Nee, we zijn wettig. Gewoon wettig. Lieve mensen, Jeremia gaat verder. Moet je goed luisteren. Geef dus geen gehoor aan de woorden der profeten die tot u zeggen... Hé, hey, gij zult de koning van Babel niet dienstbaar blijven hoor. Want leugen profeteren ze u. Wat gebeurt er met Israël? Die wordt dat land uitgeschopt. Ja, die zijn natuurlijk helemaal verslagen. Want wie had ooit verwacht dat Israël buiten de kaders van Israël in Babel terecht zouden komen? Wat zeggen dan die valse profeten? Jongens, rustig hoor, rustig hoor. De Heer die gaat je zo verlossen. Prijs de Heer, Hij gaat ons verlossen. En zo lopen de profeten rond in Babel... waar het volk in ballingschap is... te zeggen, de Heer die gaat je zo verlossen hoor. Er zijn dus valse profeten... die tot u zeggen... gij zult de koning van Babel niet dienstbaar blijven... want... leugen profeteren ze. Hoe lang moesten ze in Babel blijven? Zo, dat is een mensenleeftijd. Er zijn er velen naartoe gegaan... die zijn nooit meer teruggekomen... Als je al terugkwam, en je was twintig, was je negentig toen je terugkwam. Zuchtend en steunend om achter Jeruzalem te sterven. Want ik heb hen niet gezonden, die profeten, luidt het woord van Yahweh. En toch profiteren ze in mijn naam ten onrechte. Opdat ik u verdrijven en gij niet gaat, gij en de profeten die profeteren, profiteren. De niet gaat, sorry. Scherp gezamen, daar hou ik van. ja. Als je Jeremia leest, die in die tijd van Babel profeteert, die man die heeft een heel zwaar leven. Ik denk dat hij een van de grootste profeten is geweest die geprofeteerd heeft. Echt waar, hij heeft een slecht leven gehad. Maar hij heeft schitterende woorden gesproken. Want, zegt Jeremia, zo zegt ja, wij de heerscharen de God van Israël, laten uw profeten die in uw midden zijn en uw waarzeggers, hebben we weer synoniemen, hier zijn de profeten, worden gewoon waarzeggers. Dat zijn buiksprekers. Want ze spreken woorden die ja, niet spreekt. Dus ze spreken alleen maar mooie woorden. Hij zegt, laten die profeten en die waarzeggers u niet misleiden. Luister niet naar uw dromers, die gij laat dromen. Als die dromers de kans krijgen om in de gemeente de woorden te spreken... en iedereen zegt, oh, mooie droom. Echt waar, binnen een week komt hij weer terug met een nieuwe droom. Als ik heb nog een droom gehad, oh ja... Binnen de kortste keer hebben we allemaal dromers. Dat is de neiging van dromers. En de mensen die er naar luisteren, uiteindelijk laten wij ze dromen, dromen, waar we graag naar luisteren, want ze spreken zalvende woorden. Want zij proberen u vals in mijn naam hè, te profiteren. Want zij profiteren u vals in mijn naam. Ik heb er niet gezonden. Luidt het woord van Jaweh. Moest je tegen een midden predikant zeggen. God heb je helemaal niet gezonden. Oh nee, zegt hij. Ik heb een theologisch diploma. Ik zeg, maar God heb je niet gezonden. Want je staat leugen te preken van de preekstoel. Je houdt zomaar 500 mensen vast aan de zondagviering, Aan de kinderdoop en aan allerlei dogmatische uh, dingen. Het heb even tijd om je warm te maken. Om te zeggen, die mensen moeten ook verred gaan worden. Om ze gewoon te vertellen wat waarheid is. Maar ze moeten gewoon de waarheid horen. En daarna gaan leven. Goed, ik heb hem niet gezonde, spreek het Lord van, van Jaweh. Hij heeft dus de hervormde, gifmeerde en pinkse niet gezonden. Want ze spreken valselijk in zijn naam. Dat is heftig, dat is geen hoogmoed van me. En als u het gaat zeggen, is het geen hoogmoed van u. Het klinkt alleen voor de personen heel moeilijk. Maar gaat het nou met alle respect tegen die mensen zeggen? Zeg het van mij maar tegen je eigen zondagvierende kinderen? Hebben jullie ruzie? Dan mag je de liefste vader en moeder zijn. Die hebt ze gekoesterd, aan de borst gehouden. Je hebt ze gewicht, weet je wel. En dan zeggen ze toch aan het eind van de rit. Nou, mijn vader is niet goed. Ik, ik, ik ben blij dat je deze uitdrukking gebruikt over die kromme stok. Want het is het. Alleen God heeft nergens gezet dat hij een kromme stok gebruikt. Hij zal met zijn eigen gerechtigheid, dat is Torah, zal die slaan. Echt waar, dat is de gerechtigheid, daar mislaat hij. En hij klopt net zo lang ja, tot de stof uit je broek komt en tot je daarmee zegt: heb gelijk. Amen, ja hoor. Echt waar, het zijn je broeders en zusters in Yeshua. Dus de hervormde, de zijn allemaal onze broeders, ook de pinksteren, in Yeshua. Alleen ze zijn op een heleboel terreinen misleid. Ze zijn vurig om de Heer te dienen. Nou zegt hij, ik heb liever dat je heet bent of dat je koud bent. Maar dat lauwe gedoe, dat zal wel goed wezen, dat haat hij. Dus zoek nou maar goed de hete en de koude broeders bij de reformatie. En breng dat vuur wat in je zit, breng dat over. Steek ze in de fik ermee. Het is goed. Echt waar. Het is... Uh... Jeremia die zegt, want zo zegt Yahweh, dat is het sterkste wat je kan uitdrukken in de Bijbel, hè? want zo zegt Yahweh, dan is geen ene discussie meer mogelijk. Wel in het algemeen christendom, dan zegt hij ja, nee, maar, hè? maar als Yahweh spreekt, is er geen discussie mogelijk. Nee, zegt hij, als voor Babel zeventig jaar voorbij zullen zijn, dan zal ik u naar omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doorgaan, door u naar deze plaats, Jeruzalem, terug te brengen. Dus die valse profeten lopen maar te roepen. Nou, je is zo over hoor. Oh nee, we gaan dadelijk terug naar Jeruzalem. Nou, echt niet, zegt Jeremia. Zo spreekt de Heer over 70 jaar. Maar dan zijn de meesten dood. Dan gaat hij hun kinderen halen en dan gaat hij maar verder. Net als in de woestijn dat ze niet gehoorzaam waren, het land niet in bezit namen. Zegt hij, hop, dat hij terug de woestijn in tot jullie allemaal dood zijn. Dan zullen de kinderen vanaf tot 20 jaar, die gaan het land krijgen. Als jij niet graag ingaat, dan krijgen je kinderen het wel. Dus hij zegt, ik zal je terugbrengen naar deze plaats Jeruzalem. Want, en dan moet je maar goed luisteren... ik weet welke gedachten ik zeg jawe over u koester. Luid het woord van jawe. Gedachten van vrede, niet van onheil... om je een hoopvolle toekomst te geven. Vind je dat niet mooi? Zo denkt jawe over u en over mij. Dit wil hij. Als u vandaag kiest om de goddeloosheid te bedrijven... schuift hij 70 jaar naar achteren toe. Maar dan gaat hij met je kinderen verder... Als die iets zeggen, het foute boel, schuift hij ze 70 jaar naar achteren toe. Hij gaat wel door. Je kan er dus bij zijn om in die trein mee te gaan. Maar je moet gewoon handelen naar wat rechtvaardig is. Naar recht en gerechtigheid is de mooiste weg om te gaan. Als we in Nederland niet naar de gerechtigheid zouden rijden met onze auto... en we gingen links rijden, heb je puinhoop binnen de kortste keren. Dus in gerechtigheid rijden is gewoon rechts rijden. En in gerechtigheid handelen is gewoon naar Torah en profeten handelen. Vindt u het fijn om het zo te horen? Dat is heel wat anders als ik denk, lief, lief. Allemaal lieve schaapjes, hè? Het is gewoon een weg die we met vreugde zullen wandelen. Nou, die Ezra, dat is echt een mannetjesputter. Dat is geen zalfpotje. Ezra en Nehemia, dat zijn twee schitterende mannen. Die gaan terug vanuit Babel naar Jeruzalem toe. En die hebben maar één verlangen... Ze willen Torah en profeten gaan preken en dat volk onderwijzen. Er is maar één doel. Hij zei, want ze zijn al nou 70 jaar daar geweest, dat gaat niet opnieuw gebeuren. Nou, op de eerste van de eerste maand, eerste maand is Nisan, namelijk was hij de tocht uit Babel begonnen. Wie? Ezra. En op de eerste van de vijfde maand, welke maand is dat? Af, zie je? Eén af, alleen toen was het een ander jaar dan. Hij ging op de eerste dag weg en op de eerste dag van de vijfde maand kwam hij aan te Jeruzalem. Daar hij de goede hand van zijn God over hem was. Vind je dat niet leuk dat we vandaag precies op één af zitten? Ja, Daarvoor heb ik het ook erbij gezocht natuurlijk. Toen ik dit gevonden had denk ik dan nou, ook een preek bedenken die er omheen past natuurlijk. Op de eerste van de vijfde maand kwam hij te Jeruzalem aan daar de goede hand van zijn God over hem was. Hij komt terug in Jeruzalem, omdat de goede hand van God over hem was. U bent teruggekomen tot Torah en profeten, omdat de goede hand van God over u is. En hoezo? Je hebt gelezen wat hij met zijn hand heeft geschreven. Dat moet je gewoon doen. Hij schrijft rechts, met zijn rechterhand. Wij zijn ook zijn rechterhand. Yeshua is zijn rechterhand. Yeshua zit op de troon. En wij zullen met hem heersen dadelijk, de duizend jaar. Het zal toch schitterend wezen, hè? ik heb hem een heel grote ronde gezet, want Ezra had er zijn hart op gezet om de wet van Yahweh ja te onderzoeken. Haar te volbrengen. Nou, volbrengen, dat is moeilijk, hè? Wie kon de wet volbrengen? Ja, toch? Yeshua volbracht toch de wet, en wij moeten hem ook volbrengen. En als we struikelen, hop, opstaan, vader, ik foute boel geweest, dan zit hij, vergeef het knul, ga verder. Maar wij moeten hem volbrengen, in al onze gebreken, maar we zullen volbrengen. Want we hebben een andere geest gekregen. Met de oude geest van Willem ging het helemaal niet. Ik vond het leuk, zo op een gegeven moment, om de wet te overtreden. Ik reed met plezier 140 over de weg. Je ja, je hart erop zetten. Je moet zo met God omgaan als dat je met je vrouw omgaat in alle liefden Ezra had je hart op zijn hart gezet om Yahweh, de wet van Jaweh te onderzoeken en te volbrengen. En om Israël inzettingen en verordeningen te onderwijzen. Nou, zou u nou wat anders willen vandaag? Wij willen niets liever hebben als Israël te onderwijzen in de inzettingen verordeningen. Dat is Torah. Dat willen ze in Pinksteren niet horen, hè? Zelfs bij de hervormden en de geformeerden niet. Hoewel dat wel in hun leer zit, want ze hebben overeenkomstig Torah en profeten, wet en evangelie. prediken ze, alleen ze hebben de zondag sabbat, hebben ze veranderd. En er zit wat los met die kinderdoop. Maar reformatie, hervorming, is wel gericht op de wet en de profeten. Maar Pinkster is dus de weg kwijt, want die zegt, de wet is weg. Ezra 9, vers 1. Toen dit gebeurd was, kwamen de overzen tot mij en zeiden, het volk Israël, de priesters en de levieten, hebben zich niet afgezonderd gehouden van de volkeren der landen, wat hun gruwelen betreft. Hij gaat dadelijk maar één gruwel noemen, dat is vreemde vrouwen tot je nemen. Daar ging Salomo ook een beetje fout in. Die had er maar duizend op een gegeven moment beetje erg. Nou, wij, wij beginnen nog niet eens aan een tweede. Om de eentje te onderhouden is al een hele opgave. Echt waar? Nou, het doet met plezier. Echt waar? Maar het gaat om die gruwelen, zie je? Maar een van de gruwelen is dus die vrouwenhandel die ze ervan maken. Maar alles wat in overtreding gaat tot Gods wet is een gruwel in Gods aangezicht. Van de Canaanieten, de tieten, de perizieten, de jebusieten. Moet je kijken, wat een heel zootje volkeren die leven in goddeloosheid. Alle goden die er maar bestaan, wilden zij dienen. En Israël wil hun navolgen. Als je de zondag viert, wie is dan je god? Gewoon de paus. De paus dom. Maar Rome heeft ons bedrogen. En de hele christenheid is daarin gevolgd toch leuk hè? als je Ezra leest en je leest Jeremia, tot je gewoon met het Nieuw Testamentische dingen bezig bent vind je ook niet? Andere mensen zeggen, ja ik lees het Nieuwe Testament wel maar je moet gewoon het hele Testament lezen, er is maar één Testament en de uitwerking vind je in het Nieuwe Verbond, het bloed van Yeshua maar het is alleen maar de bevestiging van het alle bloed van schapen, stieren en bokken, van het, uh, het hele Verbond vanaf Adam er is niks nieuws meer onder de zon, God heeft een verbond gemaakt en hij heeft ook bekrachtigd met het bloed van zijn zoon maar de, de volk Israël, de priesters, de levieten, ja, hebben zich niet afgezonderd gehouden van de volkeren, de landen, want ze gingen hun god dienen. Als Michael Jackson je god wordt en je gaat die snelle voetjes krijgen, weet je wel, dan is nou je god dood. Dan heb je echt een afgod? Maar zo zijn de velen. Zij hebben uit hun dochters vrouwen genomen voor zich en hun zonen, waardoor het heilige zaad zich vermengd heeft met de volkeren. De landen, met de volken der landen. Ja, de oversten, de leiders, zijn in deze trouwbreuk voorgegaan. Echt wel, maar zo gaat het ook met onze kerk. De leiders en de voorgangers gaan daarin voor. Daarom zijn het voorgangers. Mensen, het laatste stukje. Dan hebben we onze tijd voller. Ezra, toen hij dat allemaal hoorde, toen hij terug was in Jeruzalem, want daar krijgt hij het allemaal te horen hè, wat er gebeurt. Die Ezra is echt de man van God. Ik hoop dat u hetzelfde hart krijgt als Ezra. Mag ik dat zeggen? Echt waar, ik hoop het. En Wij moeten hetzelfde hart krijgen als deze mannen. Moet je goed opletten wat hij doet. Toen ik dit vernam, scheurde ik mijn kleed. Dat is bovenkleed. Scheurde ik mijn mantel. Ik trok de haren uit mijn hoofd en uit mijn baard. En ik zat verbijsterd neer bij Jeruzalem. Hij had geen moed meer. En dan zit hij zo de hele dag. Tot mij kwamen samen allen, en dat is een hele mooie, die beefden voor de woorden van God. Wilt u meegaan daarin? Bent u bereid om te beven voor de woorden van God? Want wat God zegt, dat doet hij. Hij zegt dat hij zegent als je A doet, en dat hij vloekt als je B doet. Echt niet als je fout doet, gaat God niet vloeken, wist u dat? maar hij heeft ooit daar de vloek over uitgesproken. Zodra je dus het doet, bepaal je jezelf dat je onder de vloek gaat komen. Kan je één ene doen, gauw weg. He? Hij zegt heel duidelijk... alle die beefden voor de woorden van God, van Israël... wegens de trouwbreuk der ballingen. Dus zij die naar Babylon waren eruit geschopt... die zijn daar gewoon doorgegaan met hun veiligheid... Ze hebben zich vrouwen genomen uit alle landen daaromheen, waarvan God had gezegd, dat moet je dus niet doen. Want dan verspeel je heilig zaad. Dat is verschrikkelijk, alleen maar om te horen. Maar ik bleef verbijsterd neerzitten tot het avondoffer. Tijdens het avondoffer, echter, stond ik op uit mijn, wat was het ook weer voor uitmoediging? Hij had de hele dag op zijn kont gezeten, met zijn neus tegen de grond, zijn handen op de vloer. Hij heeft getreurd tegenover God, berouw gehad over de zonde van Israël. Zet in mijn God, wat moet dat worden? Tijdens het avondoffer echter stond ik op uit mijn verontmoediging. En met een gescheurd kleed en een gescheurde mandel Knielde ik hè, op de knieën en breidde in twee handen uit tot ja, met mijn God. Daar gaat hij geschreven. Zo bidt de Jood. Wij staan te bidden, we doen ook onze handen omhoog, maar de Jood knielt en heft zijn handen op. Ik zei, mijn God, mijn God, ik schaam me, ik durf mijn ogen niet tot u op te slaan. O mijn God, want onze ongerechtigheden zijn ons boven het hoofd gewassen... en onze schuld is gestegen tot de hemel. Dit moet je durven zeggen. Zelfs als je de kleinste zonde doet, durft te knielen en zegt vader, mijn God. Als je dat een paar keer hebt geoefend, ik zeg niet dat je het lekker gaat vinden... maar je gaat toch stoppen met zondigen, want je wilt toch niet te vaak voor de gods aangezicht komen... In zo'n houding. Het is veel heerlijker om in gehoorzaamheid te wandelen. is een vreugde, kan je dansen. Maar het is wel goed, ongerechtigheid is het tegenovergestelde van, gerechtigheid. Gerechtigheid is gehoorzaamheid aan het woord van God. Ongerechtigheid is rebellie tegen het woord. God zegt A, ik doe B. En dan ben je dus boven God, dat is een afgod, en die zal verdwijnen. Het laatste stukje mensen... O ja, God van Israël, gij zijt rechtvaardig... daarin dat wij als een schare ontkomen zijn... overgeblevenen, gelijk heden het geval is. Dus, Babel is voorbij, hij zit al in Jeruzalem. Ja, God van Israël, gij zijt rechtvaardig... daarin dat wij als een schare ontkomen zijn... overgebleven, gelijk heden het geval is... ...zie wij staan, wij... ...voor uw aangezicht in onze schuld... ...waarlijk niemand kan deswege... ...voor uw aangezicht stand houden. Dit is de meest zalige stand... ...die we als gelovigen kunnen hebben... ...als het ook maar om een klein zondertje gaat. Vader, we hebben gezondigd... ...voor uw aangezicht. Terwijl Ezra bad... ...en schuld beleed... ...wenend zich neerwerpende... ...voor het huis gods... ...verzamelde zich... Tot hem een zeer grote schaar uit Israël, prijs de Heer. Mannen, vrouwen en kinderen, want het volk was in luid geween uitgewassen. Kunnen we hier de nieuwe maand mee beginnen? Hè? Ja, maar gewoon in ons eigen leven. We moeten er ook mee starten. Als wij beginnen te buigen voor Gods aangezicht... om ons te realiseren waarin we fout gehandeld hebben... dan moeten we het beleiden en moeten we doen als Ezra. Dit is een gouden man... Die hebben een hart van goud. Echt waar. Dat is pure nederigheid. Ja? Dat is nou pure verontmoediging voor het aangezicht van de heer. Buigen voor zijn aangezicht. En daarna mag u opstaan. Want God vergeeft namelijk. Zet, die ga verder mijn zoon. Nou, je wilde echt wel oppassen dat je niet weer in die zonde valt. Dus dat gaat niet meer gebeuren. Je moet dus berouw hebben van het kwaad. Dat is het beste. Hm? Mogen we het hier ophouden voor vandaag? Terug in Jeruzalem? Als je dit doet, ben je echt terug in Jeruzalem. Dan zijn al je zonden weggewist. En is het een vreugde om met de vreugde van de Heer te wandelen. Het laatste stukje. Toen nam Zekanja, de zoon van Jechiel. Uit de zonen van Elam het woord. En zeide tot Ezra: Wij zijn ontrouw geweest, jegens onze God. Ik had net al over die vrouwen gesproken. Ik vind dat er maar één ding hoor: Wat fout gaat. Want alles ging fout. Maar die vrouwen staan als voorbeeld. Vrouwen staan ook als voorbeeld voor afgoderij. De vrouw is de gemeente. Maar Rome is de... Hoer. Ja. Is de grote hoer. En de dochters die daarin volgen zijn dus dochters van de hoer. Wij zijn dus de vrouwen, de gemeente van de Heer. Gekocht en betaalden ze bloed. Wandelen naar wet en profeten. Goed, we zijn ontrouw geweest jegens onze God. Doordat we vreemde vrouwen uit de volken des lands hebben gehuurd. Desondanks is er hoop voor Israël. Ook hoop voor de kerken. Laat ons dan nu een verbond sluiten met onze God. Dat wij alle vrouwen met uit haar geboren kinderen. Pak die vrouwen dan maar aan als zijn de hè, afgoderij. De, de verkeerde dingen. Ja? En de kinderen die eruit geboren zijn. Laten we die wegzenden. En volgens de raad van mijn Heer. En van hen die beven voor het gebod van God. En laten gehandeld worden volgens de wet. Zijn we weer thuis? Sta op. Want op u rust de taak, broeder en zuster. Wij zullen met u zijn. Wees sterk en handel. Nou, dat is de boodschap voor vandaag. Wees sterk en handel.